Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd begint in het Oosterpark in Amsterdam de nationale herdenking slavernijverleden. Op 1 juli 1863 nam Nederland een wet aan die de afschaffing van de slavernij regelde. Tien jaar later kwam de slavernij pas echt ten einde. Deze mensen vertellen waarom ze bij de herdenking zijn. We zijn vrij. Dat is het belangrijkste. En dan, ja, een dag van bezinning zeker. We vinden het natuurlijk heel belangrijk om hierbij te zijn om de steun, het, ja, zeg maar voor onze voorouders, willen ze steunen. Want door hen zijn wij natuurlijk vrij. Tenminste, zo voel ik het. Omdat het eigenlijk nooit vergeten mag worden. Toch nog. De grote afwezige is Martin Bosma van de PVV. Hij zou als voorzitter van de Tweede Kamer eigenlijk een krans neerleggen, maar de organisatie trok zijn uitnodiging in. Hij had het in het verleden onder meer over slavernij, en anti-blank racisme. Bosma is niet van plan zijn uitspraken terug te nemen. Hij deed ze als Kamerlid en niet als voorzitter, zegt hij. De directeur van het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza is vrijgelaten. Hij werd in november vorig jaar door Israël opgepakt... omdat er in het ziekenhuis Hamas-strijders zouden zitten. De directeur zegt dat hij en andere collega's die ook werden opgepakt... dagelijks zijn mishandeld. Volgens hem zitten er nog steeds artsen en verpleegkundigen gevangen... die snel medische hulp nodig hebben. Waarom de directeur nu is vrijgelaten is niet duidelijk. Onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut verwachten vanaf nu snellere doorbraken in strafzaken en cold cases. Ze gebruiken een nieuwe software die makkelijker DNA met elkaar vergelijkt in de database en ook kan het systeem sneller berekeningen maken. En deze film heeft in drie weken tijd al meer dan een miljard dollar opgebracht. What's your name, big fella? That's embarrassment. Hello. Hello. I'm anxiety. Where can I put my stuff? Riley needs us. Have I ever steered you wrong before? Many times. Ja, Inside Out 2. Een animatiefilm van Pixar over de emoties in het hoofd van een puber. Het is wereldwijd de best scorende film van het jaar. En dat is opvallend, want in veel Europese landen is de film nog niet eens te zien. Ook in Nederland niet. Bij ons komt Inside Out 2 deze maand in de bios. Het eerste deel kwam negen jaar geleden uit en was ook een groot succes. Krijg je nog wat weer, af en toe wolken, maar ook best wat zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten zijn er wat buien. In de rest van het land is het vaker droog, bij maximaal 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Kropen ten Nieuwe meer 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie.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 muziek zo aan het begin van de, dit programma. Je hoorde Jones en uh, Spin Me Around. Het is even na twee uur. Dat betekent uh, Zalvoort op zaterdag tijd. Met uh, weer een uh, programma live uh, vanuit de studio. Goedemiddag Thomas. Goedemiddag Rob. Ja, We zijn jij weer. bent helemaal in, uh, in het voetbal hè? In het oranje. Ja, in ik. het oranje. En uh, het oranje shirt gelijk gecombineerd met Red Bull Racing. Kijk, kijk, kijk. Ja, twee vliegen in één klap hè Precies, dat. precies. Rob beetje ja, bijgekomen? Zeker bijgekomen. Vorig weekend. Wat een uitzending hadden we daar. Ah, Heel leuk, leuk he? ja, Geweldig. Ja, Volgende top. week weer. Ik uh, schrijf me ja. er voor in. Bij Rendel, hè? Bij Rendel. Of is dat over twee weken? Nee, over twee weken. Over is twee dat? weken. Ja, moeten we dat even regelen zometeen met Rendel. We kunnen Rindel. kijken of we wat kunnen regelen met Rendel. Kwart over vier gaan we hem bellen. Dus uh, gaan we het gewoon vragen, toch? Zeker. Ja, en we hebben om uh, kwart over twee gaan we wat uh, nieuwsberichten behandelen. Want het is uh, weer een hoop gebeurd. Deze week kunnen we wel zeggen. In Zandvoort. Want de eerste mooie dagen zijn weer achter de rug, tenminste. Het koelt wel wat af buiten, hè? Ja, maar het, het is ook wel even lekker, hoor. Ja. Uh, dan om half drie het weerbericht. Dus dan gaan we gelijk horen wat het weer gaat doen. En uh, vanmorgen is er een interview met Marcel van Ré geweest uh, in Goedemorgen Zandvoort. Waar ik ook van de partij was. Dus ik heb een uh, lange radiodag vandaag. Om half vier hebben we de evenementen. En uh, om vier uur uh, ongeveer komt Marco de Mes weer langs met zijn uh, nieuwe poëzie. Uh, dan zeiden we het net al, dan gaan we bellen met Randall Lawson... want ook dit weekend wordt er geraced, namelijk in Oostenrijk. En uh, we hebben het dier van de week, Mika. Mika? Mika. Hé, hey, leuke naam. Volgens mij ook een uh, bintje geweest, hè? Ja, In de uh, jaren 2000 ja. of zoiets. Ja ja, ja, ja, ja. Helemaal goed. Nou, half vijf uh, Mika als uh, dier van de week. Leuke uitzending weer, Thomas. En uh, fijn dat je er weer bij bent. En uiteraard gaan we ook uh, lekker de muziek draaien. Kijken eens naar buiten. Ja, het wordt wat frisser. Maar het is wel zomer hè, met dit uh, weer. Dus geniet lekker van het uh, mooie weer hier in Stamford. En wij zorgen voor de muziek daarbij. Hier is splitsing. Zo'n You promised a lifetime but left in a moment I wonder if you even think about me Throw me a lifeline cause I'm barely floating Stranded and broken You know you got me lost in the dark. Is it too late Is it too late for us You know you got me lost in my heart Is it too late? Is it too late for us? Oh, why'd you get me so high To leave me so low To leave me so Oh, I was wasting my time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 So low to leave me so low. Oh, I was wasting my time. Hoping you'd call, but damn, you're so cold. Ja, toch zeg je dat heel goed, Thomas. Het lijkt een beetje op Wreck-and-Bone uh, uh, Man ja. uh, deze. Door ja. De Maals Smit en een hele nieuwe single, die we heet uh, Solo. En dat deed hij ook uh, solo, of was hij van Wreck-and-Bone Man? Nee, nee, hij is echt solo. Hij is echt solo, oké, ja. oké. Okay, okay. ja. hey, het is uh, kwart over twee geweest, het nieuws. Ja, Rob, wellicht uh, is het al opgevallen, maar uh, ze zijn begonnen met de werkzaamheden in de Halterstraat. Ja, ja, ja, ja. Ja, want eerder deze week heeft de gemeente ons berichten over de installatie van de beweegbare palen in het wegdek van de Halterstraat. Ook op onze facebook zijn hier veel reacties op gekomen en uh, meerdere suggesties gedaan. De gemeente gaat nu extra maatregelen nemen om de straat bereikbaar te houden. De beweegbare palen worden geïnstalleerd om de zomerafsluiting van de Halterstraat makkelijker te maken. En zo zijn er geen hekken of stewards meer nodig. Uh, want de straat wordt dan uh, goed afgesloten. Nou ja, ik betwijfel het, want volgens mij kan je gewoon tussen die palen door. Maar goed... Uh, wie weet. Uh, eerder vertelde de gemeente Zandvoort over de voorgenomen werkzaamheden en de impact die dit enkele weken met zich uh, mee zou brengen. Er zijn reacties binnengekomen naar aanleiding van dit bericht en de brief die bezorgd is bij omwonenden en ondernemers. Er worden daarom uh, enkele extra maatregelen genomen. Ook omdat de afsluiting van de gehele straat in de zomerperiode een behoorlijke impact uh, met zich meebrengt. Uh, belangrijk is dat de woningen en ondernemingen voor bezoekers, leveranciers en zandvoorters bereikbaar blijven. Daarom zijn er een aantal aanvullingen op de planning zoals die eerder deze week gecommuniceerd zijn. Zo so, uh, zullen de werkzaamheden worden opgesplitst. Er wordt uh, niet op beide plekken tegelijk gewerkt. Eerst beginnen ze bij de aansluiting van de Haltestraat met het Ratersplein. En uh, pas als hier de straat weer toegankelijk is en alles mooi opgeleverd is... wordt er begonnen met de werkzaamheden bij de Pakveldstraat... En dan tijdens de uren wordt, uh, dat er wordt gewerkt... is er altijd een steward aanwezig. De steward kan vragen beantwoorden... en het aanwezige verkeer en voetgangers begeleiden. Ook overdag zal er, uh, waar dat kan, een doorgang worden gemaakt... of uh, vrijgehouden voor voetgangers. Uh, de doorgang is alleen dicht als er met een hijskraan... of graafmachine moet gewerkt worden. Dit is vanwege de veiligheid uiteraard. Dat begrijp Ja. Goed, dan gaan we verder. Want... Uh, ja, we zeiden het al, het is een erg drukke week geweest deze week in Zandvoort. Want we hadden weer mooi weer. Dus ja, dan weet je het wel. Um, onder andere gisteren in de burgemeester Engelbertstraat uh, is er een, heeft er een uh, vechtpartij plaatsgevonden... waar meerdere personen bij betrokken waren. Dit gebeurde rond 10 uh, voor tien... Uh, op het moment dat de politie arriveerde waren er nog drie personen uit de groep aanwezig. En handhavers hebben de boel al proberen te sussen. Maar een van de vechterbazen uh, die uh, reageerde volgens de politie uh, nogal uh, overstuur. En de jarige jongen die kon uh, direct mee met de politie. Nou ja, even verderop. Op diezelfde gisteravond, vrijdagavond, was het een heterdaadje. Een 47-jarige Amsterdammer die vond het nodig om daar een bushokje te vernielen in het zicht van de beveiliging. En ook die kon even een nachtje overnachten op de Koude Horen in Haarlem. En dan afgelopen woensdag en donderdag was het erg druk in Zandvoort. Op de warme dagen komen dagelijks rond de 100.000 bezoekers naar het dorp en het strand. De afgelopen jaren kon dat nog wel eens uh, ja, voor de nodige onrust uh, met zich meebrengen. Om die reden zet de gemeente nu voorzien in op veiligheid. Er hangen camera's op de boulevard en er uh, zijn veel agenten en handhavers uh, aanwezig. Ook lopen er zogenaamde uh, susteams rond... En deze teams proberen de mogelijke ongeregeldheden uh, de kiem te smoren. Ja, mooie naam hè? Sus teams. Sus teams. Ja, ik weet dat ze dat in Amsterdam ook... dat werkt goed. Ja, zeker. Ja. Klopt. En uh, de strandpavioenhouders uh, maken ook onderdeel uit uh, dit jaar van de samenwerking. En zodra zij merken dat de sfeer omslaat... gaat er via de portofoon uh, een bericht uit richting de politie. En op Facebook schrijven de dorpsbewoners... dat er donderdag ondanks de veiligheidsmaatregelen... Uh, toch een nare sfeer... Uh, hingen rond het strand. En burgemeester David Molenburg uh, die betreurt de incidenten... en uh, bijkomende arrestaties. Ook uh, baalt hij ervan dat de veiligheidsmaatregelen... kennelijk uh, toch nodig zijn uh, in dit uh, kleine dorp toch wel. En um, hij uh, zegt daarover... Uh, wij hebben op dit soort dagen drie keer per dag... een zogenaamd motorkapoverleg met alle betrokken instanties. En we hebben gezien onze ervaring uh, over de afgelopen jaren... dat dit seizoen echt stevig opgeschaald is... En het is verdrietig dat het nodig is. Al dus David Molenburg. Ja, en de eigenaar van uh, Mango's... die was ook uh, in elkaar geslagen dus uh, van de week. Ja, dat, dus, dus, nou, dat moet gewoon uh, op uh, gehandhaafd uh, worden. Ja, precies. Zeker. Nou, ja, wil de berichten nalezen? Dat kan hè. Gewoon even op onze Facebookpagina kijken. Heb jij ook gedaan zo te horen? Uiteraard. Heel goed. Uiteraard. En uh, anders uh, ga je natuurlijk uh, naar... Uh, uh, de uh, app. Ja, de app. En de app, ja. mocht je de app nog niet hebben, dan uh, kan je hem uh, gratis downloaden. Onderweer in de Play Store. Zoek even onder ZFM Sandvoort. En laten we hopen dat het uh, nou ja, vanaf nu weer wat rustiger gaat worden. In ieder geval qua uh, uh, zeg maar, uh, ongeregeldheden hier uh, in Zandvoort. Lekker genieten met z'n allen van de zomer... maar geen uh, wilde dingen gaan doen. Uh, Doe normaal, zou ik uh, zo zeggen. Dat, Zeker. Dat uh, ja, heeft uh, Mark Rutte ook wel eens gezegd uh, tegen iemand. Doe jij zelf normaal, zei hij toen. <laughs> uh, maar zo is het ook, hè? Gewoon, absoluut, uh, absoluut, Jezelf uh, aanpassen aan uh, de rest en dan uh, komt het allemaal goed... Camera toezicht is trouwens ook nu bij de nieuwe fietsenstalling op het uh, Badhuisplein. Ook ah. daar uh, ja, wordt er op je geletst, dus uh, u bent gewaarschuwd. en uh, Miami en Rhythm Is Gonna Catch You. Wij gaan terug in de tijd bij CFM met uh, Yves Berenssen. Elke Berense. dag samen, de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog. We zouden veel bellen, dat deden we zelden, maar zo gaat dat toch. Duurde te lang, maar we zitten hier als nooit. een jaar geleden in één keer hit, dankzij TikTok onze eigen Yves Beerense. en terug in de tijd nou drie minuten voor half drie nogmaals goedemiddag leuk dat je luistert naar Zandvoort op zaterdag Thomas en ik zijn er tot aan vijf uur dadelijk het weerbericht met Thomas ik hoop dat hij mooi weer gaat brengen En weet je, Thomas, dit is nou een plaat uit 1984. Maar Jij kent een hele andere versie, hè? Ja. Ja, die is net uit heel, althans, net ja, ja, niet geweest eigenlijk. Ja. Van elke klein. Ja. En uh, heet ook Self Control. Ook hetzelfde. hetzelfde nummer. Gewoon. Alleen dan in een hippe jasje. In zeg maar. een hippe nou. nou, Wij draaien de, de ouderwetse uitvoering van Laura Brenneken. Half drie, we gaan het weer doen voor jou met het, uh, voor de komende dagen dan. Ja. Nou, zeg het maar. Ja, nou, zit je erop? Ja. Nou, ik sta eigenlijk oh, oh, maar. Okay. Okay. Na zonnige dag neemt later vandaag de bewolking toe. Het blijft overal in de Randstad droog en er wijt een niet meer dan zwakke oosten tot zuidoostenwind. En de temperatuur ligt rond de 25 graden. En dan vanavond en vannacht is het bewolkt, maar blijft het in onze regio droog. De wind rijdt naar het noorden en uh, koelt af naar zo'n 15 graden. Dan morgen is er een mix van wolken en af en toe zonneschijn. Er wijt een matige noordwestenwind en het uh, wordt 21 graden. In de avond en nacht naar maandag is het bewolkt en hier en daar valt er dan een bui. De temperatuur daalt dan naar 12 graden. Maandag is er een mix van zon, wolken en vooral in de middag ook enkele buien. En er wijt een matige noordwestenwind en het wordt 19 graden. Dan even kijken we verder naar de week. Dinsdag overheerst de eerste bewolking en soms valt er wat lichte regen of, enkele, of een enkele bui. Aan het eind van de middag en dinsdagavond breekt de zon weer door. Er wijt een matige noordwestenwind en het wordt hooguit 18 graden. Woensdag is er een mix van zon, wolken en enkele buien. De temperatuur stijgt wederom naar hooguit 18 graden. En de rest van de week, ook in het eerste weekend van juli... is het wisselvallig zomerweer met dagelijkse buien. Geregeld schijnt ook de zon en wordt het uh, met 19 tot 21 graden ook weer wat warmer. En na volgend weekend nemen we dan de, de neerslagkansen weer af. Want dan gaat de zon weer vaker schijnen en gaan we weer de 25 à 30 graden aanraken. Kijk, nou dan wachten we daarop uh, met grote belangstelling. Uh, trouwens. Ik ben benieuwd. Zeker. Nou het weer is ook na te lezen op www.ricoweer.nl. Dankjewel, Thomas. Maar vandaag schijnt de zon nog lekker en dat hoor je ook aan de muziek la con strana gira Zo wordt het vanzelf zomer, hè. Met dit soort uh, zonnige muziek op de Zandvoorts Radio. Het is zomer. En uh, ja, dat hoor je aan de plaatjes, hè. Vond je hem net, like Thomas? Ja, ja, top. Nou, heel mooi. Zo dadelijk het uh, interview met uh, Marcel, wat uh, vanmorgen was op de radio. Maar eerst deze daar reggae. Dat hebben we zin in. Bad Boys, Bad Boys, ja, klopt.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 What you gonna do? What you gonna do when they come for you, bad boys, bad boys? Or what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break, police now give you no break, not the old soldier man I give you no break, not even your eyes naw give you no breaks. Well, hey, bad boys, bad boys. Or what you gonna do? What you gonna do when they come for you, bad boys, bad boys? Or what you gonna do?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 Some goals I know sometimes what you gonna een pret sigaret erbij en dan komt het helemaal goed Pret sigaret ja, een pret sigaret Wat is dat? ja een jointje of zo Ach. <laughs> Bij de reggae muziek hè? daar hoort het een oh. beetje bij. Ja hoor, de, de bad boys zo op de Zandvoorts Radio. Jij zit een uh, lange, lange dienst vandaag, uh, Thomas. Ja, zo zegt dat. Het bijna werken te lijken. Ja, nou ja, het, het is gewoon werken. <laughs> en dan uh, zonder airco helemaal lekker. Oh, oh nou ja, mogelijk. we hebben nu ramen tegen elkaar. Op. Ja, dat scheelt dus dat wel dat, hoor. Dat scheelt. Ja. Morgen ben ik uh, verkouden waarschijnlijk, maar goed. Ja, oh, maar... Het, het, het werkt in ieder geval voor de warmte. Ja, dat ja, is belangrijk. Precies. Nou, vanmorgen zat je met uh, G. Loogman uh, samen uh, Goedemorgen Zandvoort uh, te doen. Ja. Een speciale editie was dat, omdat wij op zoek zijn naar een nieuwe redacteur. En uh, daar hebben we ook een berichtje over geplaatst op onze Facebookpagina. Dus wil je redacteur worden bij Goedemorgen Zandvoort... meld je dan aan bij g ja, klopt. Zo is het. Klopt, helemaal. Na, nou ja, wie hadden jullie vanmorgen uh, zo al? Uh, we, nou ja, wij zijn in gesprek geweest met uh, Marcel inderdaad, waar we zo naar gaan luisteren. We hebben een uh, interview gehad uh, bij Wijn aan Zee over uh, Zandvoort Art, wat er aankomt in september. Uh, er is het een en ander besproken over, uh, met uh, Haarlem 105 over de bunkers. Een drugslap uh, waar toen hier een stand van is geweest in Zandvoort op de markt. En, uh, Dat is ja. een paar weken geleden al hè? Ja, een paar weken geleden inderdaad. Dus uh, ja, weer een uh, volle uitzending was het. Volle uitzending, dus uh, ja, elke zaterdag uh, morgen 10, 12. En wil je redacteur worden, meld je dan aan. Nou, vanmorgen dus uh, met Marcel Safaree. Ja, ja, ja, die ja. kennen we wel van uh, Ken ja. Maar ja, ja. Ken is uh, weinig meer van overgebleven. Nee, <laughs> nou, Van het gebouw ook niet hè? Nou, ja, nu ook niet meer van het gebouw, <laughs> nee. ja. Maar ja, je kan het nu wel mooi zien, want uh, af en toe rij ik er langs, zeg maar. En dan kan je mooi kijken, ook nou, inderdaad, waar de brand is geweest. Dat kan je heel duidelijk zien nu. Oh, ja. Omdat ze die voorgevel hebben, ze helemaal afgehaald. Dus hij is als het ware door de midden gehakt. Dus je kan precies ook nu uh, de zaal zien en zo. Er staan wel hekken omheen natuurlijk, maar het is wel apart om te zien. Ja, ze wilden al een uh, tijdje woningbouw gaan, uh, gaan ja. doen. Dus uh, dat maakt het een stuk makkelijker natuurlijk, hè, ja. dat dat uh, nu afgebrand is. Ik ben benieuwd hoe, uh, wat ze daar gaan uh, doen. Nou ja, ik hoop dat er uh, wel wat gaat komen. Toch? Ik denk het wel, toch? We hebben weer een uh, woning misschien voor ja. de mensen die het nodig hebben. Ja. Niet heel onbelangrijk hier in Zandvoorts. Nou ja, Marcel van Redus van uh, KenamU. En uh, ja, jullie spraken met hem over... Uh, wat hij uh, nu zo al doet natuurlijk. Ja, van alles Want, uh, en nog wat. Ja, wie kent hem niet? onder meer spinning en uh, vele andere activiteiten. Nou, Geer Loogman die sprak met Marcel van Rey. Marcel van Ré, die uh, vele mensen kennen als uh, ja, de, de, de, de enthousiaste en opzwepende spinninglessen elke maandag en woensdagavond om 8 uur en elke dinsdag en donderdagochtend om 9 uur en zaterdag om 8 uur staat Mar Marcel altijd klaar om een leuke uh, les van te maken. Nou, dat lukt uh, regelmatig, uh, uh, meer dan regelmatig, want ik mag er zelf ook regelmatig bij zijn. En hij is jarig. Hij, was, uh, hij is 60 geworden. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het, jongen? Ja, het is uh, heerlijk. Je bent in het zonnetje gezet, hè, vanochtend? Ja, nou ja, ik zit in het zonnetje en ik ben in het zonnetje gezet. Vertel eens, wat is er gebeurd? Nou ja, ik, gewoon, en ik kwam naar beneden de trap af en ik was klaar met mijn spinninglesje. En uh, ja, toen waren er een groot aantal mensen uh, opkomendagen dagen die, uh, die mij wilden verrassen. Ja, en je hebt mooie cadeaus gehad, heb ik begrepen. Mooi cadeaus, ja. Ja, goed Mijn oude, oude schoenen, Ja. <laughs> die moeten waarschijnlijk weg. Dus het is wel een beetje pijnlijk. Heb een ja. Ja, ik vijftien, denk ik. Ja, en hey, dat spinnen doe je dus drie keer per week? Vijf keer. Vijf keer per week? Vijf keer, ja. Goedemorgen zeg. Is, is dat niet zwaar op ja. je zestigste? Nee, joh. Even twee vingers in je neus, net zoals jij. <laughs> <laughs> Dank je. Hé, <laughs> hey, maar uh, ja, vijf keer per week is toch wel pittig. Ik doe het één keer. Ja, maar ja, je, dat is wat ik eigenlijk al mijn leven lang doe. Ja, ja dat is waar. Je, je, je hebt natuurlijk een, heel, een heel mooie, hele mooie... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, wat, wat je allemaal gedaan hebt. Een je bent, je bent, uh, staat van dienst. Ja, een staat van dienst. Je bent, uh, je bent begonnen als sportmanager bij Frits van der Werf uh, in, 1995, in 1983 tot 1995. Ja, twaalf ja, jaar zeg. En wat was dat precies uh, um, in het sportinstituut uh, Frits van der Werf? Nou, dat is gewoon ook eigenlijk een, een hele grote sportschool. Maar daar ben ik dus ook begonnen met de jiedelen schrijven aerobics les te geven, tapebouw les te geven, ski -gymnastiek, noem maar op, en uh, uiteindelijk ja, toen uh, ben ik uh, erin getrapt dat Cor, die kwam ik eigenlijk steeds op vakantie, die uh, wilde mij graag hebben voor de Kennew in Zandvoort, dus ik heb mijn huis verkocht en er hier doorgekomen. En dat is ook de reden dat je hier uh, woont? Ja, dat is de okay, reden. Oké, wat grappig. Ja. En daar heb je van juli 1995 tot mei 2021, 25 jaar en 11 maanden heb je, heb je daar gewerkt hè, als, ja, als bedrijfsleider. Corona. Ja, plus corona. Plus corona, ja, ook nog ja, ja, dat hebben ja. we ook nog meegemaakt. Hey, daarna ben je nog heel even naar uh, Velsenbroek uh, verhuisd. Ja. En, uh, en toen, uh, ja, de academy, hè, waar je nu zit. Ja, dus wel weer een cadeautje, hè. Ja, toch? Ja. En het leuke is dat uh, uh, uh, uh, niemand had verwacht dat die, die, die spinninglessen weer zo populair zouden zijn als, uh, als in, bij K&MU. Maar het, het, het tegendeel is, uh, is bewezen. Ja, het is nog steeds leuk. Mensen zijn nog steeds enthousiast. En ik, uh, weet je, vanmorgen zei, uh, zei jouw vrouw, die zei van, uh, uh, we krijgen zoveel energie van je, maar ik krijg ook energie van jullie. En dat maakt het ook wel heel, heel fijn en ook makkelijk te volhouden. Ja. Dat het wel de mooiste job in de wereld. Ja, dat is wel heel, ja. heel gaaf. Hey, je, je, je hebt je opleiding bij het SIOS uh, uh, gehad. Hier in, hier in uh, Overveen? Nee, ik ben begonnen in Arnhem. oké okay. Twee jaar in en Toen tijdens het tijdstmiddag overgestoken van Heerenveen naar, uh, naar Horen. Oké. Okay. Uh, een beetje een uh, rondje gemaakt. <laughs> in het oosten begonnen en in het westen geëindigd. Ja, ja, ja. ja, nou ja, dat doe je goed. Dus, uh, en ik, uh, ja, het leuke is dat uh, iedereen is uh, uh, razend enthousiast altijd. Uh, uh, uh, de manier waarop jij lesgeeft is al heel uniek en heel, uh, heel bijzonder. En, uh, ik denk dat je het ook een keer online moet gaan doen, uh, Mars. <laughs> Toch? Ja, het is wel heel fijn om te horen, hè? En niet, Is dat niet fijn om te horen? Ja, wel. Natuurlijk, laten die mensen maar gewoon bij ons komen. Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar. Heb je nog ruimte voor nieuwe, nieuwe leden? ja zeker wel we hebben altijd ruimte voor nieuwe redenen. ja kijk we hebben een sportschool, dat is 880 884 meter. dus het is echt serieus groot en uh, we hebben toevallig net de boel weer verbouwd nieuwe apparaten erbij uh, dus uh, meer ruimte en jij bent daar ja. jij bent daar manager hè ja ik ben daar manager ja ja ja ja. en uh, ja zijn er nog uh, uh, nieuwe ideeën die er die er komen gaan voor het, uh, voor voor, voor de, voor de, nou de ja, weet je, we hebben vroeger natuurlijk heel veel lessen gedaan en uh, uh, dat willen we eigenlijk wel weer gaan, heel graag gaan uitbreiden, alleen het lastige is dat die, die, je ja, die hebt altijd lesgevers nodig, dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Ja. Want lesgevers, ja, die bepalen toch, uh, nou ja, wat je net zei, met spinnen, ja, het verband met de lespaal toch, of de klanten inderdaad blijven hangen of niet, en of ze het leuk vinden of niet, weet je, dat zijn toch, is toch wel de, de lijm van, uh, van, ja, van de les. Ja. Dus, uh, alles valt op staat met de lesgever. En als op. je geen lesgevers hebt, ja, dan wordt het wel heel moeilijk. Ja. Maar we willen dat heel graag uitbreiden en toch wel weer een beetje terug naar uh, een beetje de oude situatie die we hadden, waarbij we toch wel, ja, we wel heel veel deze per week, maar uh, om dat weer een klein beetje terug te brengen. We zijn dit weer begonnen met jeugdfitness, met uh, hiptrainingen. Dus uh, we zijn het wel, eens gaan het uitbreiden. En het is natuurlijk een fantastische locatie, hè? Ja, locatie is top. Ja. We zitten hier uh, aan de rand van, uh, van de duinen. En uh, Rust in de rustige hoek. Dus het is heerlijk om uh, ons dingetje te doen. Hé, hey, en dat, uh, ik liep gisteren langs uh, het uh, oude Kenaam Er is niet zoveel meer van over. Bekijk je dat ook met pijn in je hart? Nee, dat kijk ik zeker niet met pijn in mijn hart. Dat is voor mij eigenlijk alleen maar dat ik uh, daar eigenlijk wel heel blij van word. In die zin dat ik... Uh, dat zijn natuurlijk gewoon zoveel mooie herinneringen die daar liggen. En dat zit hem niet in die stenen. Weet je, dat was uh, oud en vervallen. Dus ja, nee, daar had ik niet zoveel mee. Nee. De, de, het gevoel wat er ligt en de, de herinneringen die er liggen, die zullen uh, voor mij, uh, of wegen voor mij, veel, veel, veel zwaarder. waren. Hey, en heel veel mensen die uh, ook bij KNMU zaten, uh, bij de spinlessen, uh, die zijn ja. met je meegegaan, hè? Naar, uh... ja. ja. Ik denk bijna iedereen, hè? Eerst een Velsbroek. En, uh, maar ja, dat was natuurlijk al toch wel even eentje weer weg. Maar ja, nu we dichterbij zitten. Ja, het is gewoon het is gewoon een feestje. Ja. Ik uh, weet je, dat wordt gewoon op een gegeven moment een beetje familie zeg. Ja, dat is ook zo. Mensen die ken je niet alleen maar op de fiets, maar die ken je daarnaast. En uh, Je weet wanneer ze jarig zijn, je weet wanneer ze geboren zijn. Uh, je weet uh, wanneer ze opa of mama zijn geboren. Ja. En uh, ja, Zo, so, uh, Leef je door de jaren leef je met ze, groei je met ze op en uh, leef je met ze mee ja, dus, uh, maar hoe lang zit je nou hoe lang zit je in Zandvoort? vanaf 1995 in Zandvoort en hier uh, alweer 2,5 jaar dus eigenlijk ben je gewoon een soort van uh, dat hoor je bij het meubilair van Zandvoort halve Zandvoort, ja <laughs> een, tukker, een tukker in Zandvoort een tukker in Zandvoort, Want je kom, waar kom je oorspronkelijk vandaan? Hellendoorn, Hellendoorn. oh, ja. dat is toch waar dat park is? Avontuurpark. hè? Ja, ja, ja. Ik ben ook één groot avontuur, dus het is prima. <laughs> <laughs> nou, Mars, hey, uh, ik uh, mag je bijzonder feliciteren met je verjaardag. Ik hoop dat je het nog heel lang volhoudt. Officieel, maar dan moet iedereen werken, dus dat was morgen wel een zeer leuke verrassing. Ja, leuk. Leuk. Hey, en, uh, nou, maak er wat moois van en blijf het nog lang doen, hè? Ja, dat was wel de bedoeling. Heel goed. Oké, okay, nou dat was het uh, interview van uh, vanmorgen. En uh, Marcel uiteraard ook uh, namens Thomas en mijzelf uh, van harte gefeliciteerd. Zeker. Weer een jaartje erbij. Hè? De, de tijd uh, vliegt uh, voorbij. En gelukkig in uh, goede gezondheid uh, helemaal als je uh, ja, flinke spinninglessen en dergelijke geeft. Dan uh, moet je zelf een topconditie hebben, lijkt mij toch Thomas? Nou, daar mag er we wel van uitgaan toch? Ja, dat Vijf denk ik Vijf dagen wel. in de week spinnen. Nou. Zeker, nou ja, dus... Uh, uh, ja, mocht je daar in meer informatie over willen hebben... ga dan uh, gewoon een keertje contact opnemen met uh, Marcel van Rey over uh, zijn spinningactiviteiten hier in Zandvoort. Nou heb ik de plaat die ik klaargezet had, Die uh, is even verdwenen, maar ik heb wel een andere, hoor, dus... Uh... Niks ja. aan de hand, we gaan gewoon nee, door. Oh oh oh. oh, oh, oh, dit vind ik niet kunnen, hè Rob? Ah, nee? Ah. <laughs> Oké, okay, nou ja, dan ga ik me even op. Rob, praat, ik, zit praat. Me, ik zit me helemaal net de hele tijd af te vragen wat ik nu met je. Praat, jij, praat. Praat, heb jij gewoon niks klaargezet? Praat, kan ook, ja, hè? praat jij? Nee, praat jij? Nee, ik heb hem al, hoor. Dus, uh, oh, hierop. No, no problem. Deze had ik klaargezet. Uh, oh. Ja, lekker, hè? Naar Zo. spinning onderwerp even deze van uh, La Fuente. Ratata. It makes me wanna go like that. All the four bass around. It makes you wanna go like that. Every time I hear the song, it makes me wanna go like that. All the four boss around. It makes you wanna go like that. It makes me wanna go like that. It makes me wanna go like that. It makes me wanna go like that. Muziek van uh, vandaag kan je wel een beetje horen dat we vorige week Works Radio hebben gemaakt. En daar past deze zeker bij hè, La Vorig jaar trad hij op tijdens de DGP en uh, dit jaar weer trouwens, weet jij dat of niet? La Fuente, of hij dit jaar weer komt? Ik zou het niet durven te zeggen. Nee, nou, in ieder geval hebben we even lekker genoten van uh, Ratata, want uh, dat uh, zegt hij zelf altijd als hij ergens uh, naartoe moet of uh, een optreden heeft, dan uh, zegt hij zelf altijd uh, ratata. En uh, vandaar dat hij... Uh, hij nee... heeft hem ook gemaakt met Frans Bauer. Hè? Heb je dat, je dat meegekregen? Nee, nee, nee, <laughs> ja, ja. nee. Ja, dit is vreselijk. Ja, is het echt, hè? <laughs> ja, ja, maar echt serieus ook. Nou, nee, nee. Oh. Dat niet, maar gewoon via TikTok ook weer. Zeg. Ja, maar dan ja, gaan ja. ze dat samen doen. Nou, nou, nou, nou. Verschrikkelijk. <laughs> Maar ja, misschien wel leuk hoor. Je weet nooit of ze hem nog uitbrengen, toch? Dat is waar. Ja, nou ja. Ik denk nog... het niet hoor. Nee, <laughs> nou, we gaan nog twee platen draaien tot aan het uh, nieuws. En dan uh, zitten we alweer in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. En uh, dit was uh, meer een beetje uit uh, mijn tijd en uit uh, de tijd van je moeder en zo, uh, weet je wel, Thomas. In de chin? In de chin, oh, ja. In ja, de chin ja, ja, werd hij ja, ja. ook uh, gedraaid. Uiteraard uh, deze single van uh, Salt Peppa. Hier is uh, de grootste hit van uh, deze damesgroep Push It. Het is een mooi verhaal dat hij nog steeds bij de Chin in het muzieksysteem staat. Ja, we wordt word, nog steeds gedraaid. Ja, hoor. leuk om te horen. Ja, en Peppers hier. Het is wel iets in een ander vorm. Ja, ja dat net, weet ik. Met het zelfcontrole. Maar... Een beetje, beetje geremixed <laughs> ja, en zo. Ja, ja, ja. Push it, hoor je traditioneel daarvan dan. Straks om vier uur hebben we de kwalificatie voor de race van morgen. Zijn Spannend, spannend, spannend. En uiteraard gaan we die ook uh, volgen. Max ging er weer als een monster vandoor. Hè? Ja, niet normaal. hè? Niet cool. normaal. Aan het begin had hij het heel even wel een beetje moeilijk. Nou, maar uh, dat uh, zette hij heel snel recht ook. hè? Gewoon, ja. uh, binnen een paar autolengtes uh, had hij het uh, weer voor elkaar. Wij gaan naar het weer van uh, drie uur op deze zonnige zaterdagmiddag. En bij de zon hoort ook uh, de lekkere zonnige muziek uiteraard. En ook die hebben we vandaag uh, meegenomen naar de studio aan de Tolweg 10A... Tutti deze giorni con Pinot di e en Idea, gata mi sono avvicinato lei già non capiva niente, ma E mi sono scatenato Fred Astaire il mio confronto Era statico e imbranato Le ho sparato un bacio in bocca Uno di quelli che schiocca Sulla pista di lavorata lì per l'ho strapazzata L'ho lanciata, l'ho afferrata senza fiato L'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata Era cotta e per i fianchi, l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata Oh yeah Si dice così no? E poi, e poi Che idea Ci sta, che idea, vale idea, è maliziosa massa pratere, appaga un super burno, un po' come te, e poi che avresti speciale, che in un altro no non c'è, che idea, vale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, vale idea, attento lei in un lei ti farà girare in mondo senza avere mai le cose che pretendi scrivere.